In alhamdulillahi hamdalillah, in wa hamdalillah, wa wa wa in de min in de wa in a'malina hamdalillah, yahdihillahu de hamdalillah, in wa hamdalillah, in fala hamdalillah, in de hamdalillah, ilaha illallah, hamdalillah, in de hamdalillah, in de hamdalillah, wa de hamdalillah, in de hamdalillah, in de hamdalillah, in de herhaaldelijk gevraagd hoe iemand zijn een niveau kan hoe iemand zijn iman kan versterken. En het is niet meer dan logisch dat de mensen zich ongerust maken over dit onderwerp. Want op de dag des oordeels zal Allah subhanahu wa zijn goedkeuring of afkeuring over ons uitspreken aan de hand van deze iman. En daarom zal deze dag voor sommige mensen uitputtend, ondraaglijk en mensonterend zijn... Vele van onze vrome voorgangers koesterden daarom de wens om eerder in zand op te gaan dan dat zij deze dag moesten meemaken. Zo zien wij dat wanneer Abu Bakr, mogen Allah hem genadig zijn, een tuin binnenwandelt en een vogel ziet vliegen, hij tranen begint te vergieten. En toen hij hierover werd gevraagd, zei hij, ik zag die vogel vliegen. ...en van de bomen eten... ...en ineens drong het tot mij door... ...dat wanneer deze vogel... ...komt te sterven... ...hij door Allah... ...niet ter verantwoording zal worden geroepen... ...en ik dacht bij mezelf... ...wat een geluksvogel... ...was ik maar die vogel... ...en laten we niet vergeten... ...dat de persoon die deze woorden uitbrengt... ...een van de tien personen is... ...die van de profeet... ...sallallahu alayhi. wa sallam, Tijdens hun leven het verheugende nieuws hebben mogen ontvangen dat zij gerekend worden tot de inwoners van het paradijs. En dezezelfde Abu Bakr, radiyallahu anh. Als hij klaar was met het verrichten van het ochtendgebed, dan verliet hij de moskee gehaast en vol ongeduld. En op een dag besloot Omar om hem te volgen. En tot zijn verbazing zag hij dat Abu Bakr, toen de tijd de leider van de gelovigen, een armzalige tent binnenging. En Omar wachtte buiten totdat Abu Bakr weer naar buiten kwam. Daarna ging Omar zelf naar binnen. En toen hij eenmaal binnen stond, zag hij een oude vrouw die een gevorderde leeftijdsgrens had bereikt en niet meer in staat was... ...om voor haarzelf te zorgen. Hij vroeg haar wie zij was... ...en waarom deze man haar dagelijks bezocht. Toen zei de knarre oude vrouw... ...ik ben een bejaarde, blinde vrouw... ...die tot niets meer in staat is. En wat betreft... ...de man die mij dagelijks komt opzoeken... ...ik ken hem niet. Ik weet enkel en alleen dat hij mijn eten klaarmaakt en mijn huis bezemt en mij de helpende hand toesteekt en vervolgens weer verdwijnt. Toen Omar dit hoorde, ging hij naar de grond en begon hij te huilen, zeggende, niemand kan Abu Bakr overtreffen, niemand kan Abu Bakr overklassen. En vaak zat Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh. ...te grienen en te huilen. En wellicht... ...zullen velen van jullie zich afvragen... ...waarom lieten deze vrome voorgangers... ...veelvuldig de tranen stromen? Waarom verkeerden zij constant... ...in angst? Omdat hun harten... ...de onze niet zijn. Op hun harten... ...staat het woordje... ...het hier ...diep gegrafeerd. Op onze harten staat het woordje het dunia, het ondermaanse, het wereldse leven diep gegraveerd. Als deze al-Hassan naar de reden van zijn droevenis werd gevraagd, dan zei hij, ik ben bang dat Allah mij in de hel zal werpen zonder omkijken naar. Dit zijn voorbeelden van mensen met een aanzienlijk niveau van iman. Met een hoog niveau van iman. Een niveau van iman dat hen in staat stelt. om geen seconde. Allah uit hun geheugen te verliezen. Bij iedere stap die zij ondernemen. wordt er rekening gehouden. met de geboden en de verboden van Allah. Subhanahu wa in tegenstelling tot de mensen van vandaag de dag. de mensen van vandaag de dag voelen niets meer. Als hen de Koran ten gehore wordt gebracht. De overleveringen van de profeet. Wekken geen emoties meer bij hen op. En dit geeft aan. Tot welke niveau hun iman is gezakt. Namelijk ontzettend laag. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de ware gelovigen. Innamal Allah qulubuhum. De ware gelovigen. Zijn degene wiens harten sidderen als Allah wordt genoemd. Nu is mijn vraag aan jou. Als Allah wordt genoemd. Als zijn woorden worden gereciteerd. Siddert jouw hart. Onze vrome voorgangers trachten tijdens hun recitatie van de Koran. De woorden van Allah subhanahu wa ta'ala te ontleden. En zich een beeld te vormen. Van de machtige woorden van Allah wa En de mooie versen aan te voelen. En daarom wordt ons verhaald. Dat toen Omar ibn Aziz Tijdens het nachtgebed. Surat al-Layl wilde reciteren. Hij niet voorbij kwam aan een vers waarin staat. Hij kon dit vers niet passeren. Een vers waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Daarom waarschuw ik jullie voor een laaiend vuur. En steeds begon hij opnieuw. En steeds werd hij gestuit en tegengehouden door deze woorden. Door dit vers. En weet je waarom? Omdat hij niet enkel en alleen met zijn ton reciteerde, maar ook met zijn hart. En bewust was van de betekenissen van deze woorden. Als wij daadwerkelijk willen weten hoe het gesteld is met onze iman. Dan zouden we onszelf moeten onderwerpen aan een test Koran reciteren. En kijken in hoeverre deze harten van ons nog toegankelijk en doordringbaar zijn voor de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook. أَفَلَا al الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا Denken zij niet na over de Koran. Er zijn zelfs sloten op hun harten. Hun harten zijn afgesloten voor de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Als de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala zouden nederdalen op een berg, een berg dan zal deze berg verkruimelen en instorten. Terwijl deze harten van ons een panzerplaat, een muur op zich, om zich heen hebben gebouwd, die de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala tegenhoudt en afweert. Het is toch zo? Als, er, als de Koran wordt gereciteerd, bereiken de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala jouw hart? Menige mensen lezen vandaag de dag de Koran alsof zij een krantje lezen. Alsof zij een nieuwsblad lezen. En er zijn, ik heb moslims gezien. Die bij het zien van een ontroerende film. Tranen laten stromen. Als uiting van emoties en gevoelens. Maar als hen de mooiste verhalen uit de Koran worden voorgedragen. Dan gebeurt er helemaal niks. Geen traan. Geen emotie, geen gevoel. Deze mensen, waaronder ook wij, die te kampen hebben met een onbeduidend niveau van iman. Met een ontzettend laag niveau van iman. Als je hen de volgende vraag zou voorleggen. Wat heeft de imam vanochtend? En dan doe ik op degene die het ochtendgebed hebben bijgewoond. Wat heeft de imam vanochtend tijdens het gebed Gereciteerd. Welke zora? Ze zullen geen antwoord kunnen geven. Want ze zijn qua hart en qua gedachten verstrooid tijdens hun gebed. Ze zijn niet aanwezig van geest tijdens het gebed. Ze staan hier met hun lichamen. Maar ze zijn met hun gedachten ergens anders. En daar moeten wij aan werken. De volgende keer als jij het gebed ingaat. Zorg ervoor dat je er klaar voor bent. Dat je aanwezig bent van geest. Aanwezig bent van gedachten. Aanwezig bent van hart. Alleen dan zal je rijkelijk beloond worden voor je gebed. Wanneer was het de laatste keer dat iemand van jullie zich heeft teruggetrokken? Heeft afgezonderd van de mensen om een aantal passages te reciteren uit de Koran? Wanneer? Heel lang geleden. Je weet het zelf niet meer. Ook een van de zaken waaruit blijkt... dat iemands imen ontzettend laag is... is dat hij continu in de zonde vervalt. Continu. En steeds zichzelf blijft wijsmaken... dat het slechts een kleine zonde betreft. Alles is volgens hem een kleine zonde. Muziek is een kleine zonde. Roken is een kleine zonde. Kijken naar vrouwen is een kleine zonde. Roddelen over mensen... Is een kleine zonde. Het niet op tijd verrichten van het gebed. Is een kleine zonde. Enzovoort. Beste aanwezigen. Denk niet al te licht over de kleine zonde. Want zelfs de meest gigantische bergformaties. Gebergtes. Bestaan uit een opeenstapeling van kleine kiezelstenen. En de meest uitgestrekte woestijngebieden. Bestaan. Uit een opeen in van kleine zandkorrels. En weet ook dat de engelen die belast zijn. Met het registreren van je daden. Dat niets onopgemerkt aan hen voorbij gaat. Groot of klein. Het wordt allemaal vastgelegd. In een boek dat jij overhandig krijgt op de dag des oordeels. En ook behoren tot de kenmerken van een zwakke iman, gemak, zucht en luiheid. Een aantal van onze broeders die probeerden in het begin altijd in de eerste rij te bidden. Altijd. Maar naarmate de tijd verstreek, werd de drang om die eerste rij te bemachtigen steeds kleiner. En waren zij niet meer bereid om anderen naar de kroon te steken en te wedijveren op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaag kom je ze tegen in de allerlaatste rij. We zijn toch niet vergeten dat een van de kenmerken van hypocrieten, Munafiqeen, is afkerig zijn van het gebed. En lui zijn in het gebed, zijn we toch niet vergeten. En sommige broeders waren vroeger waakzaam over hun adkar, over hun ochtend en middag lofuitingen. Altijd christen moslim bij zich. Waar hij ook naartoe ging, had hij dit boekje bij zich. Vandaag verwaarloos je je adkar. Je verwaarloost je middag en je ochtend lofuitingen. Nu is de vraag, hoe kunnen wij onze iman naar een hoger niveau brengen? Er zijn veel manieren om dit te bewerkstelligen. Maar ik zal me beperken tot een aantal. Naast natuurlijk het reciteren van de Koran. En zuinig zijn op je gebeden. En du'a en doen in je sujud. Dus als je sujud verricht. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om jouw iman te versterken. Maar ook. Een van de meest belangrijke zaken. Die helpen. Bij het verkrijgen van meer iman. Is de gedachte aan de dood. Het gedenken van de dood. En ieder van ons zal moeten weten. Dat het leven aan ons voorbij gaat. Heel snel aan ons voorbij gaat. En dit leven is de enige kans die wij hebben. Dus maak er goed gebruik van. Toen Abu huraira Mogen Allah hem genadig zijn. Plaats nam op zijn sterfbed. Begon hij te huilen. En toen hij werd gevraagd. Naar de reden waarom hij huilde. Zei hij, de reis is lang. Het profiant is niet toereikend, is niet voldoende. Bagage is niet voldoende. El yakin, de overtuiging, is gering. En ik ben bang dat ik gesmeten word in het vuur. Als dit de woorden zijn van Ebu Huraira een metgezel van de profeet. Wat zouden wij dan moeten zeggen? We zouden wat vaker onze gedachten moeten laten gaan over dit moment. Het moment van doodgaan. Het moment waarop jij plaatsneemt op je sterfbed. En langzaam de doodstrijd voelt aankomen. Langzaam beginnen je benen koud te worden. En je begint te beseffen dat het leven aan het einde is gekomen. Dat het afgelopen is. En dan zie je al je zonden voorbij komen. Waar je geen berouw voor hebt getoond. De mensen... Die je onrecht hebt aangedaan. De gebeden die jij hebt verwaarloosd. En dan zou je wensen. Dat je een tweede kans krijgt. Dat je alles. Opnieuw mag doen. Ter verbetering. Je wil zaken verbeteren. Maar dan is het te laat. Want Allah heeft voorgeschreven. Dat niemand een tweede kans krijgt. Wat ook kan helpen. Bij het opkrikken van je iman. Is het vermeerderen. Van je goede daden. En het opvullen van je tijd daarmee. Dus het verrichten van meer goede daden. Toen de profeet, Sallallahu Alaihi wasallam, op een dag tegen de metgezellen zei. Wie van jullie is vandaag vastende? Toen zei Abu Bakr ikke. Toen zei de profeet. Wie van jullie heeft vandaag een uitvaart bijgewoond? Oftewel een begrafenisstoet bijgewoond? Toen zei Abu Bakr, ikke. Toen zei de profeet, wie heeft vandaag een arme iemand te eten gegeven? Toen zei Abu Bakr, ikke. Toen zei de profeet, en wie heeft vandaag aan een zieke persoon een bezoek gebracht? Toen zei Abu Bakr, ikke. Toen zei Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'shtamāna fi imre illa illa al jannah. Als al deze zaken, bijeenkomen, samenkomen, in één persoon, dan zal hij het paradijs binnentreden. Dus hou je bezig met het verrichten van goede daden. Doe je dat niet, dan zal de Shaitan jou bezighouden met het verrichten van slechte daden. En ook een van de meest belangrijke zaken, waarmee jij je iman kan versterken, is de gedachtenis aan de dag des oordeels. De dag waarop Allah subhanahu wa ta'ala, de mensen in twee groepen zou opdelen een groep bestemd is voor het paradijs en een groep die bestemd is voor de hel en zie jezelf staan op die dag niet wetende tot welke van de twee jij behoort denkende had ik mijn tijd meer besteed aan het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala het verkondigen van het goede en het afkeuren van datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft verboden. Dat zou je wensen. Dat zou je willen. Maar ook dan krijg je die kans niet meer. Het is afgelopen. Het is voorbij. Maar voor jullie is het nog steeds niet te laat. Alhamdulillah. Jullie verkeren nog in leven. En jullie hebben nog steeds die kans. Dus grijp die kans met beide handen. Jullie weten niet hoe gelukkig jullie zijn. En ik vervreemd mij. Of ik verwonder mij over degene die zeggen vervuld te zijn van verlangen naar het paradijs en op één oor liggen te slapen. En ik verwonder mij over degene die zeggen bang en beducht te zijn van het vuur en niets uitvoeren om in aanmerking te komen voor het welbehagen en de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus laten wij allen... Berouwvol terugkeren tot Allah subhanahu wa ta'ala. En weet dat Allah altijd blij is met de terugkeer van zijn dienaren. En ook bereid is om jullie alles, maar dan ook alles te vergeven. Wa subhanakallahu wa bihamdika shadu la ilaha illamta staghfiruka wa tubu ilaika. Jazakum allahu